4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Veel kinderen met een Nederlands paspoort die in Marokko wonen... komen volgend jaar waarschijnlijk weer terug naar Nederland. Dat zegt topman Bernoussi van het speciale ministerie van Marokkanen in het buitenland. Vanavond in Nieuwsuur. Volgens hem is die massale verhuizing het gevolg van een kabinetsplan... om de bijslag voor kinderen die buiten Europa wonen helemaal stop te zetten. De Eerste Kamer moet zich nog over dat plan buigen. Bernouci zegt dat gezinnen met kinderen in Marokko geen keus meer hebben. Nederland heeft dit jaar de kinderbijslag voor deze groep al met 40 verlaagd. Volgens Nieuwsuur gaat het om duizenden kinderen, vooral tieners. En als zij weer in Nederland wonen, hebben ze recht op volledige kinderbijslag. De Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux blijft in de gevangenis van Nijvel... en wordt niet vrijgelaten met een elektronische enkelband. Dat heeft een speciale rechtbank in Brussel bepaald. Dutrouw vindt dat hij in aanmerking komt voor vrijlating wegens goed gedrag. Maar de rechters vinden dat Dutroe geen recht heeft op een terugkeer in de samenleving. Dutroe was niet aanwezig bij de zitting. De vader van Evje Lambrex, een van de slachtoffertjes van Dutrouw, is blij met de uitspraak. Ja, ik ben tevreden dus, uh, op de uitspraak die er geweest is. Dus Dutroe komt niet vrij met een enkele band. En ik hoop dat dat zo zal blijven dat hij een volledig uitzet. De Duitse economie lijkt te ontsnappen aan een recessie. In het vierde kwartaal was er nog een krimp van 0,6 procent. Maar volgens de Duitse Centrale Bank zal de economie dit lopende eerste kwartaal weer groeien. De krimp in het vierde kwartaal lijkt een tijdelijke dip te zijn geweest. Een Duitse recessie zou slecht zijn voor Nederland, omdat Duitsland onze grootste handelspartner is. Vleesleverancier Bijmer in Enschede zegt niets te weten van een EHEC-besmetting. De Zweedse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat Bijmer de leverancier is van vervuild vlees. Twee kinderen in Zweden werden ziek na het eten van een hamburger. Volgens de documenten die bij het vlees zaten... zijn alle voorgeschreven tests bij Bijmer goed uitgevoerd. Het bedrijf stelt dan ook dat het vlees later kan zijn gemengd met ander vlees. Op het bedrijf in Enschede wordt vanmiddag onderzoek gedaan. Dan het weer. In het zuiden, midden en westen schijnt de zon. In de rest van het land is het overwegend bewolkt. Vannacht gaat het vanuit het noordoosten wat regenen of motregenen. En de neerslag trekt in de loop van de dag naar het zuidwesten. Morgen overdag 4 tot 7 graden. De rest van de week schijnt de zon geregeld. En het ietsje kouder, smiddags 0 tot 3 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie viel op de A15-Europort Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenissen, 4 kilometer. Hij heeft daar een tijdje een vrachtauto stilgestaan. Op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Afritzomeren, 5 kilometer. Op de A67 richting Eindhoven is bij Geldrop de rechte rijstrook dicht.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Zometeen ons panel Schuld en Boete. Maar eerst tijd voor cultuur met Anton de Goede. Anton, welkom. Ja, yes. Jij wil het uh, hebben over een tentoonstelling van uh, Luc Tuymans. Hij is een um, Vlaamse beeldend kunstenaar. Het is een expositie in het Haagse gemeentemuseum. Mensen zouden hem kunnen kennen van een, een portret van nu nog koningin Beatrix, wat hangt in het nieuwe stedelijk... je kan er niet omheen, boink, je loopt er zo met je kop tegenaan... Ja, bij de opening van het stedelijk museum, geschonken aan het stedelijk ja. museum... hangt pontificaal daar boven de ingang... en is omstreden omdat sommige mensen zeggen dat is fantastisch... want dat raakt de koningin, uh, de ouder wordende vrouw... die ook geteisterd wordt door verdriet... en je ziet haar uh, oogschaduw een beetje doorgelopen... en andere mensen vanochtend nog op de redactie die zeggen... we vinden het eigenlijk een beetje gênant dat kan je niet maken... Dat is een schilderij in het Haagse Gemeentemuseum. Dat prachtige gebouw van Berlage hangt nu grafisch werk. Dat betekent geen verf, maar lito's, kleurenfotocopieën, zeefdrukken. Kunstenaarsboeken, prints. En ik ben ontzettend enthousiast. Er is ook een prachtig uh, oeuvre catalogus bij verschenen. Um, zaterdag geopend, ik ben er naartoe gegaan en ik heb hem gesproken. Um, en ik... Hij zei, ik heb iets met Den Haag, want mijn moeder komt hier vandaan. Oh. Sterker nog, in het Haagse gemeentemuseum zag ik als jongen van twaalf Mondriaan. En toen zei ik van, is dat dan misschien de drijfveer geweest om te gaan schilderen? En nou, dat was het dan ook weer niet. Ik ben een Belg en ik blijf een Belg, zei hij. Uh, en dan zeggen mensen altijd Magritte en James Ensor en Rubens. Maar nee, mijn grote inspirator was Jan van Eyck. Nu, Jan van Eyck is waarschijnlijk uh, de grootste schilder... Allertijden in de westerse hemisfeer, omdat uh, het een van een verpletterend uh, werkelijkheidsgevoel is. En als er al iets is waar ik dan vandaan kom, zal het eerder dat zijn. Dat is een element dat met realisme te maken heeft. Uh, ooit in een Oost-Duitse uh, filmcatalogus is ook eens gezien dat uit de jaren 50, dat eigenlijk de allereerste documentaire film ook in België gedraaid is in 1914. Het werkelijkheidsgevoel. En dat is iets waar hij ook altijd op, op, op tamboureert. Hè? Ja, dat is wat hij belangrijk. Ja, Jan vindt. van Eyck, een van de Vlaamse primitieve, hele vroege kunstenaar. En hij noemt het hier de verpletterende werkelijkheid. En dat is een kern van uh, Luc Tuymans die inmiddels in Amerika een ontzettende held is. Bijna gezien wordt als een rockster. De prijzen die vliegen de pan uit van deze Tuymans En hij wordt gezien als dé man die uitdrukking geeft aan het levensgevoel dat nu hoort bij het huidige tijdsgevricht. Hmm. Maar wie onthult het raadsel van Luc Duijmans? Eh, nou ja, daar kan je urenlang over praten. Eh, en tegelijkertijd is die roem die hij krijgt ook punt van kritiek. Als je nu naar de site gaat van het Haagse Gemeentemuseum... dan staat er een reactie van Simon Koenen. En Simon Koenen is zelf graficus, etser. Ja. heeft jarenlang lesgegeven aan de Koninklijke Ruching. Academie... van Beelende Kunsten in Den Haag en die zegt, er is sprake van een heilig verklaring van deze man... het de gemeentemuseum loopt achter de mode aan. Ik heb ook met Luc Tuymans uh, dit besproken. En die zei alleen maar, ach ja, er lopen heel wat gefrustreerde docenten rond. Jalousie de métier. Z jalousie de métier wellicht, dat zijn meer mijn woorden dan de zijne. Maar, en toen zat hij het zo over docentschap... toen zei hij van, ja, die docenten die deugen vaak niet. Maar toen zat hij na te denken, toen zei hij... maar er zijn ook goede. en sterker nog, zei hij... Eigenlijk, mijn hele carrière heb ik te danken aan één zo'n docent. En dat vond ik mooi om nu even te laten horen. Luc Duimans over degene die hem tot schilderen bracht. Uh, ik heb uh, de reden waarom ik eigenlijk hier ook zit als schilder dan... moet ik ook zeggen, is vooral ook te danken aan één persoon. Veel raar, bedoel niet zozeer aan... Het uh, academisch, waar ik ben afgesmeten en wat, enzovoort, maar vooral, het, het heeft alles met een individu te maken. Ja. Ik bedoel de echte beslissing nemen om niet grafisch ontwerper te worden, uit de hoofd van de schrik om niet te kunnen overleven, maar wel effectief te kiezen voor schilderkunst, is gekomen door mijn leraar model tekenen. Die een beeldhouwer was en niet een groot kunstenaar misschien, die man is nu in de tachtig, maar die man zag het potentieel. En hij zei, Luc, je moet geen grafisch ontwerper worden. Je moet kunstenaar worden. Dus dat, en dat heeft me dan toch zodanig gepakt... dat als 18-jarige, uh, weet je het nog niet. Allee, bedoel, dus dat, en dat, dat zijn echt belangrijke momenten. Ja. En waarom kwam die wijze les opeens... Aan bij u. Want, ja. omdat, omdat de man. Dus, er waren nog andere mensen die ons vormen leren. het weet ik aan. We kregen het was ook grafiek, dat was liter enzovoort, en verder. En schilderen natuurlijk, dat was een soort van voorbereidende jaren waren. Hè? En, maar de man was bevlogen, de pedagoog, vertelde ook dat men een tekening niet alleen moest meten, men moest het kunnen zien, men moest het kunnen voelen. En op, daardoor eigenlijk door dat enthousiasme meegesleurd, want ik maakte destijds in die jaren iets tussen drie of vier duizend tekeningen. Ik tekende ook op straat, ik tekende overal, ik tekende trouwens nog veel. En daar was toch een, een, een, iets bezig. Luc Tuimans, Anton. Uh, vanavond, wanneer is hij? Want je hebt een langer interview met hem in de avond. Morgenavond, daar zenden we in de avond langer uit. Uh, en ja, die roem die is hem natuurlijk overkomen. Uh, hij is begonnen als straatarme artiest en uh, heeft gekozen voor het. Dus hij kan het niet helpen dat hij nu opeens een, als een rockster door Amerika kan lopen. Nee, om iemand zijn succes kwalijk te nemen, op het vreselijk flauw. Die, die grafiek laat zien hoe die schilderkunst in elkaar zit. Maar ja, uh, morgen in de avond een meer. Okay, we hebben nog een vol panel nu. Zo is het. En de expositie is te zien in het Haagse Gemeente Museum. En ook van tot juni, geloof ik, van dit jaar. 2 juni, meen ik Oké, okay. ja. okay, dankjewel, Anton. Ja. Schuld en boete, met vandaag... Strafrechtadvocaat Esther Vroeg, journalist Marian Huske... en rechter Huub Willems. Uh, de PvdA onderzoekt of hoerenlopen strafbaar moeten worden gemaakt... om zo gedwongen prostitutie tegen te gaan. We hebben daar aandacht aan besteed. Uh, het Kamerlid uh, Meert Hilkes van de Partij van de Arbeid... gaat naar Zweden om het strenge beleid daar te bestuderen. En in Zweden is het zo geregeld als je een prostituee betaalt... dan kan je een boete of zelfstraf krijgen. Maar het aanbieden is... Weer niet strafbaar. Um, Esther vroeg, is dit een beleid... wat wij zouden moeten overnemen in Nederland? Nee, lijkt me absoluut niet het geval. <laughs> nee, zolang er uh, vraag is, is er natuurlijk ook aanbod... om het zo maar uh, te formuleren. En wat we natuurlijk niet moeten hebben in Nederland... en uh, we zien helaas wel dat die tendens uh, steeds meer uh, uh, naar voren komt... is dat de dames in illegaliteit uh, belanden. En dan heb je dus formeel hele nette cijfers... waarbij blijkt dat er steeds minder uh, vrouwen als prostituee werken. Maar uh, in achterkamertjes, in hotelkamers... of op ja. uh, allerlei... Uh, uh, uh, vieze, horen plaatsen, gaat die prostitutie natuurlijk nog gewoon door... zonder ja. dat je er controle op kan uitoefenen. En ook uh, de veiligheid van die dames is natuurlijk dan... Uh, een afnemende mate gegarandeerd. Uh, Marion? Nee, absoluut niet. Maar het grootste gedeelte vindt zich natuurlijk... ook via internet speelt zich het af. En wat je vroeger zag, dat men een prostituee en, een, en haar klant kon betrappen... Dat ik zie je niet meer bij internet, is dat toch een uh, stuk schimmiger geworden. Ja. Huub Willems, wat vind je ervan, als, uh, dat ze in Zweden zeggen... degene die gebruik maakt van de diensten is strafbaar... maar degene die de diensten aanbiedt... en dan heb ik het nog niet eens zozeer over de dame... als wel de man vaak achter de dame die haar wellicht dwingt... die, die wordt niet genoemd als mogelijk strafbaar. Ja, dat vind ik het grote probleem. Ik, ik, ik begin toch maar te zeggen dat op zichzelf het niet aan de staat is... om in menselijke verhouding te treden... die mensen vrijwillig op en volwassen aangaan met elkaar. Uh, daar zit het probleem ook niet, denk ik, in. Het probleem is inderdaad dat heel veel... Uh, dame, nou, heel veel... ik ben niet helemaal een ervaringsdeskundige maar heel veel uh, um, uh, meisjes op een hele botte, hele brute, hele onmenselijke manier in dat metier gebracht worden. En eh, ik vind dat dit ook alweer een, een manier van de zaken oplossen... aan de achterkant, en dat lijkt allemaal heel aardig... terwijl je waarschijnlijk het probleem zelf helemaal niet aanpakt... los van de vraag of het waar is wat ik wel denk dat het geval is. Dat dat inderdaad betekent dat het zich verlegt... naar een nog veel minder controleerbaar circuit... Eh, zou ik vinden dat je de inspanning moet richten... om inderdaad die mensenhandel aan te, eh, eh, aan te pakken. Ik dat heb is veel beworteld. van Daar die zaken het. gedaan en eh, ja, <kwijnt> sommige moorden zijn erger... Maar ik heb dat ongeveer wel de ergste misdaden altijd gevonden... als je las en ziet wat er met die jonge meisjes gebeurt... Ja. hoe ze worden hier gehaald, wat ze verteld wordt en hoe ze hier worden behandeld. Uh, en uh, naar de politie gaan ze niet voor allerlei redenen. Ze hebben de mogelijkheden niet, paspoort niet. Dat is slavernij van een soort... waar zelfs de Romeinen trots op zouden zijn geweest... als ze dat hadden gewild. Ja. Um, en ik vind dus dat daar het zich op moet richten. En mijn indruk is, een beetje van de zijkant natuurlijk... dat de greep op de, laagse, de handel heel beperkt is dat men daar niet in slaagt... dan krijg je weer toch weer wat symboolpolitiek. Dus ja. ik geloof dat het heel onverstandig is om het zo aan te pakken. Esther, uh, wat ik daar raadselachtig aan vind... wat niet raadselachtig is, dat het dan ondergronds gaat... Hè, als je het strafbaar maakt. Dat is natuurlijk logisch. Dat ligt wel een lijn te verwachting. Ja, dit beleid is in Noorwegen ook. En daar is het jaar nadat het strafbaar gesteld is... De, steeg de prostitutie met 28 procent... En dat mechanisme kan, kan, kan ik niet helemaal volgen. Heb, heb jij daar een idee nee, van? Een hele bijzondere soort marktwerking. Ja, denk maar ik. Maar ja. bovendien ja. ook is heel bijzonder het, dat je dat juist kan Juist dat het juist strafbaar is. Ja, misschien dat is ik het ook. extra aantrekkelijk. Ja. Ja. Nee, denk, nee, het kan misschien ja. een hele verklaring hebben... Ja. dat sinds het strafbaar is wordt het in zekere zin geteld... namelijk in de hand van de boetes uitgedeeld worden. Dus dan heb je een percentage wat je eerder niet had. Dus dat kan van 0 naar 28 zijn... terwijl het toch een vermindering is geweest. Ja. Dus dat, zegt, dat is niet meer dan een getal dat iets zegt... over de vraag of het effectief okay. is of niet... Ja. in de relatie het tot het te doen. Well, Esther, wat uh, Huub Willems zei over het feit je moet het... Uh, wat natuurlijk vaker gezegd is bij de wortel aanpakken... het gaat om die mensenhandel, daar zit het om. Jij hebt een keer, nog niet zo lang geleden, een mensenhandelaar... cliënt ja. van jou, die uh, wel ja, veroordeeld twee, is. Ja, twee weken geleden een groep Armeense heren... die zijn uh, veroordeeld forse gevangenstraffen. Uh, uit mijn hoofd, vier en zes jaar. En die zouden een aantal dames inderdaad uh, naar Nederland hebben gebracht... Moeilijk ook met dit soort zaken is... Uh, hè, maar dat is wel een van de speerpunten ook, uh, binnen justitie... om daar gespecialiseerde rechtbanken voor aan te trekken. Ja. Hm. Je moet die uh, verklaringen van die dames uh, gaan wegen. Want dat is over het algemeen het enige wat er is. Uh, ja, over het algemeen zijn dat niet de meest betrouwbare uh, getuigen... Uh, en ook niet de meest betrouwbare aangeeftes die toch allemaal wel een belang hebben. Al dan niet een economische, maar ook een, economie, of een emotionele zin om uh, aangifte te doen. Uh, daarnaast hebben we de zogenaamde B9-procedure. Dat betekent uh, dat die dames een inteken uh, kunnen doen bij de zedenpolitie. Ze krijgen een automatische verblijfsvergunning en uh, uh, een verblijf in een safe house. Mm -hmm. uh, dat is om de be, uh, uh, verklaarsbereidheid te vergroten. Maar om... Uh, op het moment dat je als verdediging, maar ook als zijnde, die uh, aangeefte zelf wil horen en bevragen... Ja, verdwijnen ze meestal weer in het illegale circuit. Dus het zijn moeilijke zaken, het zijn lastige zaken. Ja. En ik ben het wel helemaal eens met meneer Heer Willems. Het is natuurlijk uh, moderne slavernij. En ja. het moet ook uh, goed en fors uh, aangepakt worden. Maar met, niet met die verstanden dat we uh, ja, dan alles maar gaan veroordelen... op hmm. basis van één verklaring. Ja. Nee, maar, maar Jan, even tot slot dan. Die speciale rechtbanken, zou dat een oplossing zijn... Uh, als iemand gespecialiseerd heeft, heeft hij meer inzicht. Hm. Dus dat zou best kunnen helpen, Maar nou, misschien mij. geen oplossing voor... Het is dus zo geen... moeilijk, de, de, de verklaringen krijgen, de getuigen Nee, krijgen. dat, het dat het probleem helemaal dat, niet. dat geschetst wordt, dat, dat ken ik ook. Um, niet dat ze illegaliteit weer in... in maar de meeste vrouwen die gaan weer terug naar het land van oorsprong. En dan verdwijnen ze daar en dan komen ze niet meer als getuigen. Maar... Um, ja, ik geloof niet in de specialisatie. Als de dossiers op orde zijn, dan weet je als rechter wel hoe je ermee om moet gaan. Maar het probleem is dat men er niet goed achter komt hoe het precies allemaal gebeurt. Ja. En daar wordt veel te weinig op ingezet. Ja. Oké, okay, we gaan naar een proforma-zitting in Rotterdam. Marian Huske, jij was daarbij don afgelopen donderdag. Het gaat om Donald G. en een Hells Angels lid, Harry S. Die staan terecht. Waar worden ze van verdacht? Uh, van afpersing en mishandeling... Van uh, onder meer een aantal antikers in uh, de Spiegelstraat in Amsterdam. En uh, in deze zaak is ook nog een kroongetuige. die ook uh, een lange tijd uh, zou zijn mishandeld. die veel geld heeft moeten betalen. En dat is met name. die heeft zijn verklaringen afgelegd over met name Donald G. Mm -hmm. ja. Het lijkt een beetje. We, toen wij we het even zaten te lezen. dachten we dat is weer zo'n megaproces Er zijn weer ontzettend veel verdachten. Ook al weer mensen heel lang in voorarrest. Een kroongetuige. je krijgt hele enge ideeën, ja. gezien de passage, wat hoeveel jaar geduurd heeft, maar is het die, de, niet vergelijkbaar? Nee, proces. in die zin is het zeker niet vergelijkbaar. Het passageproces ging over meerdere moordzaken, en dit gaat over ernstige mishandelingen. En... Maar geen liquidaties? Geen liquidaties. Niet, Althans in de, in de verklaringen van de kroongetuigen, die niet aan het dossier nog zijn toegevoegd, wordt een van de verdachten natuurlijk wel gezegd als opdrachtgever voor mogelijk aantal liquidaties. Mm -hmm. Maar ja, deze kroongetuige zit in een programma, heeft problemen met het teamgetuigenbeschermingsprogramma. Er zijn allerlei procedures over. En de meneer en mevrouw zullen zeker niet komen getuigen. Nee. Het, het en, lijkt wel uh, of het nooit goed gaat he, met die kroongetuigen. Er is altijd wat. Ja, er is altijd wat. Maar in deze, in deze zin, er liggen dus nu natuurlijk nu wel verklaringen. Mm -hmm. En uh, de rechter, die verklaringen zijn ook op band opgenomen. Dus wat heeft de rechtbank gezegd? Wij gaan al deze verklaringen heel grondig lezen. Wa daar waar we vragen hebben, gaan we de banden afluisteren. En daar waar we nog meer vragen hebben... gaan we de politiemensen die de verhoor hebben gedaan... alsnog op de zitting horen. Is ja. dat dus in een... die zin krijg je wel een compleet beeld. En, en dat kan, ook, ook ondanks het feit... meneer Willems, u kent de, deze zaak misschien niet... maar het idee dat het OM al heeft gezegd... Wij houden, die, die getuigen daar, die afspraken hebben we niet meer. Die man die... Die, die, is, uitgestapt, die is uitgestapt, heb je begrepen. Die is uitgestapt. Ja, kan, je je er dan toch nog, kan je het dan zo creatief draaien... dat je als rechtbank toch nog wat met die verklaringen kan... die er tot nu toe liggen? Uh, ja, u mag het creatief noemen. Um, als het verantwoord is, moet je dat doen. Als het niet verantwoord is, moet je het laten. En ik vind dat geen creatieve activiteit, maar okay. zo wordt het. Ik nee. ben nee, toch even voor door Maar een eh, belangrijke thema is um, uh, dat uh, de, de vraag natuurlijk altijd is: uh, als een getuige uh, zo iemand niet door de verdediging kan worden, ondervraagd wat dat betekent. En er is heel recent. Uh, de, nee, de Hoograad in Nederland heeft altijd beslist dat je. Uh, op, Eén getuigenverklaring kunt komen te hangen, als er maar een soort formeel rondje is geweest van de advocaat om die te kunnen ondervragen, ook al zegt hij niks of komt hij niet. Mm. Dat heeft het Europese Hof toch als onvoldoende gekwalificeerd. Er is net een arrest, twee weken geleden, ja. van de Hoge Raad, toen heeft gezegd: Ja, ik moet terugkeren op mijn eigen beslissingen. En als dit nou het enige zou zijn, en als die getuige niet verschijnt of niet zou willen antwoorden. Uh, dan, uh, dan moet er compensatie komen. Maar het is dan onvoldoende in het nieuwe bestel... dat dat alleen maar het horen van de politieman is... die weer zeggen wat die getuige heeft gezegd. Ja. Dus... Uh, alleen op die kroongetuigen komt die zaak niet rond. Hoe verklaart u dan de zaak rond uh, Willem Enstra? Willem Enstra heeft verklaringen afgelegd, nog niet eens als een getuige. Hij is er niet meer, hij kan niet meer gehoord nee, het worden. Om, om, uh, gaat om, het gaat er niet om dat, je, dat de rechter niet uh, laat ik zeggen, die verklaringen tot zijn kennis mag gaan rekenen en ook mag gebruiken. Maar um, we hebben bewijsminimumvoorschriften. En een van de problemen is dat anders dan tot twee weken geleden in Nederland... Ja. dat je misschien wel met uitsluitend zo'n verklaring van zo'n kroongetuige... die dan niet kwam. Tot de volging kan komen, maar dat kan niet meer. Dus je zo. hebt iets anders nodig. Ja, Esther Vroeg, er is toch iets anders, iets vreemds aan de hand hier. Uh, want er zijn problemen met het toelaten van zijn verklaring. En dat zou dan zijn omdat hij zelf zich ook schuldig maakt aan witwassen. Maar kroongetuigen maken zich zo per definitie toch ergens schuldig aan. Dan zijn ze geen kroongetuigen. Ja, ik moet zeggen, dat is meneer Remco van El waar het over gaat. Ja. Um, ja, hij heeft aangegeven, hij heeft een. Vele uitgebreide verklaringen afgelegd... Uh, die kennelijk voor justitie voldoende waren... om deze zaak inderdaad ook bij de rechter te brengen. De vraag is natuurlijk of er ook voldoende steunbewijs is. Hè? Ja. Ja. Uh, het gaat dus wel om compensatie naar de verdediging toe. Maar als er al voldoende steunbewijs is... en dat was in die mensenhandelzaken Maastricht... wij konden de dames wel niet ondervragen of niet meer bevragen. Maar de rechtbank zegt ja, er zijn sms'jes, er zijn uh, tapgesprekken... Uh, en er zijn nog allerlei getuigen. Dus wij vinden dat er... Uh, met die, met die verklaring van die dames buiten beschouwing laten... dat er voldoende bewijs naja, is om deze zaak te Zou in deze zaak natuurlijk ja. ook heel goed mogelijk zijn. Daar ja, ken ik het dossier dus voldoende voor. Ja. Het is alleen wel zo dat Remco van El heeft gezegd... van ja ik wil nergens meer aan meewerken. Ik heb weer, en dat is natuurlijk weer het uh, repeterend uh, verhaal... zoals ook in de passagezaak... Ja. Uh, hè, ik heb weer uh, uh, mot met mensen van, uh, ja. van het team getuigenbescherming... en zijn echtgenoten ook. Uh, dus ja, hoe dat getoetst zou moeten worden... en of hij zich inderdaad schuldig heeft gemaakt... zelf een bepaalde strafbare feiten... of mogelijke wijze ook... Uh, als verdachte aangemerkt moet worden en ook bestraft moet worden, in ieder geval berecht moet worden... ja, dat zal nog maar even ja. te blijken. Tot nu toe is de... hij nog geen verdachte. Nee. En er zijn observaties van de mishandeling. Dus het lijkt me dat dat op, uh, dat op zich, zich in, in ieder geval maar een Het feit dat iemand zelf verdacht is of zelfs misdadiger is... sluit niet uit dat je zijn verklaringen kunt gebruiken. Nou ja, ja dat, dat vond, kijk ik vond ik een vreemd. vreemd dat dat, het kijk kijk ja, nee, dat ik een dat ik ook vreemd Maar de vraag is twee allerlei: Eén is of dat voldoende is als je niks anders hebt. Dat is een technisch vraagstuk van bewijs, zeg maar. En dan is het antwoord nee. En andere vraag, stel dat je op zichzelf voldoende hebt... dat je het kunt opschrijven, al of niet creatief... Ja. Euh, dan is de vraag of het gelooft. Ja. Dat is ja. de betrouwbaarheid. en ja. Dat is dan een beslissing voor de rechter. Maar het gaat hier toch ook vooral om de vraag... Euh, wat de, de betekenis van zo'n klaring is, technisch... als je er niet veel omheen hebt. Ja, ja. En dat dan is, is het dus ja. echt noodzakelijk... dat de politie of de ministerie ook ander bewijs heeft. Ja. Maar dan mag je het op zichzelf... het gebruik op zichzelf, is, geen, dat, dat gebeurt zolang het straf heeft. Ja, ja maar even tot slot een klein dingetje nog. Er is een weergedoe ook rond dat team Getuigenbescherming. Ja. Zit daar een structurele weeffout in die organisatie? Uh, ja, als je de kroongetuigen die ik in het verleden allemaal gesproken heb, uh, mag geloven, lijkt het me haast wel. Ik bedoel, er zijn vers verschillende belangen. Je denkt dat er de twee afzonderlijke uh, uh, afdelingen zijn, maar op een of andere manier is er soms een wisselwerking... wat soms ten goede komt van het proces en de procesgang. En aan de andere kant heb je vaak het idee dat uh, de afspraken... die ooit gemaakt zijn, toen mensen ja, in een noodsituatie erin terechtkwamen dat die veel rooskleuriger zijn geweest dan het uiteindelijk zal zijn. En daar wrikt het altijd. Ja. Laten we heel eventjes nog, want door deze zaak... rollen we als vanzelf zomaar tegen Bram Moskowitsch aan. Want hij is namelijk <coughs> de uh, advocaat van, van de twee, geloof ik... van de hoofdverdachten in deze zaak. En nu is de vraag natuurlijk of hij uh, die zaak af kan maken. Want aankomende donderdag dient zijn hoger beroep... bij het Hof van Discipline. En dat hoger beroep uh, is ingesteld tegen uh, um, het hem... Voor het leven schorsen als advocaat. Hij mag dan niet meer officieel strafpleiter zijn. Gaat hij dit redden, Marian? Dat we het maar nou, even gewoon kort voor uh, de vraag zo stellen. Als het aan Moskviet zelf ligt, heel graag. Als het aan de rechtbank ligt, ook heel graag. Want men heeft mensen twee jaar in voorarrest. Moskowitz is de enige dus die het hele dossier kent. Mm -hmm. ja. En er is al zo zoveel vertraging door alle perikelen. Hoeveel kans maakt hij? Gezien zo'n grote mea culpa in het parool, waarin hij gezegd heeft dat allerlei dingen inderdaad niet helemaal netjes zijn gegaan en dat hij zijn leven enorm aan het is, helpt dat nog bij en... zo'n hof van discipline? Kijk, wij gaan er altijd vanuit dat mensen hun leven willen beteren. Uh -huh. En als iemand aantoonbaar zijn leven betert, zou het best kunnen zijn... misschien uh, zo'n hof zou ook bijvoorbeeld de eis van de deken kunnen overnemen. Ja. Uh, die die, was, minder, gezegd, die was een stuk milder. Ja. Die zei een half jaar schorsing en een half jaar uh, dat hij uh, ja. zijn best moest blijven doen. Okay. Even nog in herinnering brengen waar het over ging. Hij heeft stelselmatig contant geld uh, aangenomen... en daarbij de voorschriften niet aangenomen. <Klacht> Een toezegging aan de deken over het inhalen van achterstallig opleidingspunt... is hij niet nagekomen. <Klacht> dan later met het vaststellen van zijn jaarrekening... en hij werkt niet mee aan onderzoeken van de deken. Uh, dit zijn ongeveer zo de feiten. Het zijn zes klachten bij elkaar. Ja, en nou, er nou zijn, zijn drie, drie thema's. Eén, uh, uh, niet het van uh, van contant geld... Dat is op zichzelf niet verboden. Maar dat niet melden, ja. mm -hmm. om het bespreken te maken... in de controle van de deken. Het te laat deponeer van de jaarrekening, inderdaad. Um, en het niet volgen van cursussen. Ja, weet je, dat zijn alle drie dingen... Um, um, die op zichzelf niet zo heel veel zeggen... hoe slecht of hoe goed het is. Uh, dat hangt er vanaf vanuit welke intentie... of in welke context dat nog gebeurt. Stel dat dat contant geld ontvangen... dat dat één grote witwasmachine zou zijn. Dan is hij terecht voor zijn leven geschorst. Ja. Ja. Maar als het... Alleen maar het punt is dat het op zichzelf zou kunnen voor de advocaat. Zij het dat het niet met de dekens is besproken, Dan heb je een heel ander verhaal. En datzelfde vind ik met die punten. Er zijn in alle beroepsgroepen mensen die, die problemen hebben met de volgende. Maar maakt hij de... een kans uh, gezien het feit dat het Hof van Discipline eigenlijk een dergelijke uitspraak nog nooit teruggedraaid heeft? Dat het nog nooit iemand gelukt is of niet, nog nooit weet ik eigenlijk niet. Nee, goed, maar dat, dat kun je, nee, je niet zo zeggen. Ik nee? vind, het, is, het wordt toch een waardering, een weging van wat hem verweten wordt en hoe ernstig dat is. Ik vind dat moeilijk te, te schatten, moet ik bekennen. Hm. Um, het is onder de rechters beter antwoord, dus ik hou mijn mond. Maar um, het is heel moeilijk te schatten, omdat mm -hmm. ik in ieder geval... Ik heb tot nu toe nog niet, ben er nog niet erin geslaagd om, um, om te kunnen vaststellen... Dat, dat die dingen die verkeerd zijn gegaan, waar je iets van kunt zeggen... dat die zo ernstig zijn dat ze dit recht vragen. Het ja. tegendeel ook niet, hoor. Maar okay, het is ja. heel goed denkbaar. Es... En ik geloof niet dat... Uh, dat argument zou zijn, dat doen ze niet, omdat ze dat nooit doen. Want nee. iedere rechter, ook een hoger beroep, die oordeelt dat weer helemaal opnieuw. En ook is los van wat daarin eerder aandacht van ja, ja. beslist. Esther, maakt het nog uit of het uh, uit slordigheid niet goed gegaan is... of het bewust niet gedaan is? Maakt dat nog uit? Dat zal zeker wel uitmaken, denk ik, ja. Maar inderdaad, uh, het is heel verstandig van Bram, hoewel uh, wel wat te laat lijkt mij. Maar dat hij zichzelf gaat verantwoorden donderdag uh, bij het Hof... Dat, dat, dat hij nu is, wel is, zelf he? verschijnt, we. uh, Het is natuurlijk redelijk spijtig, ik vind het ook niet erg uh, slim... Om, uh, om je inderdaad niet te verschijnen bij de Raad van Discipline... terwijl je vindt dat je een, uh, een, een juridisch-theoretisch uh, verhandeling wil geven... eigenlijk over het aannemen ja. van, van die uh, enorme geldbedragen... Hè, dat je, uh, dat in strijd zou zijn met je geheimhouding. Daar heeft onze collega Gera Spong daar een uitgebreid artikel uh, aan gewijd in het Advocatenblad, wat absoluut lezenswaardig is... wat ik zou zeggen, zou, kan hij bijna één op één uh, overnemen... Uh, maar het is wel heel jammer dat je dat dan niet doet bij de Raad van Discipline. Ja. En vervolgens wel twee dagen later uh, bij Paul Witteman uh, gaat vertellen... waarom het allemaal zo'n foute beslissing uh, is. Dus ja, wellicht voorschrijdend inzicht uh, om uh, donderdag uh, verantwoording af te leggen. Ik heb begrepen dat Hof van Discipline de hele dag ervoor uitgetrokken heeft. En... Uh, dus ik denk dat... Waar duidt dat op? Wat zegt dat? Nou ja, het is oh, dat er veel klachten zijn. Er zijn veel ja, ja, klachten. Ja, ja, ja. En, en wat, dat het wat zo, belangrijk zo veel willen doen. Is, uit de agenda ja. van het discipline blijkt ook het valselijk opmaken van kwitanties. En dat ja. is ook natuurlijk een heel zwaar punt. Want is dat slordigheid geweest? Hè? Nou ja, Zoals klagers aangeven... Ik wilde tenslotte de schrijver van een boek uh, over ja. Marian nog even de kans geven. Want het, er waren nog veel meer klachten. Hè? Dit zijn het ja, is de hoofdmoot, maar er ja, is meer. Gewoon het onheus bejegenen van cliënten. En ja, dat is natuurlijk ook een, niet een mist. onder tafel aannemen van geld. Maar ja, dat zijn zaken die je, ja, dat moet toch echt uitgezocht worden. Ja. En een van de klagen is ja, ja. dat alles naar de bank gegaan is. Wat ja. hij Als dat ja. waar is, heb je een ja. heel ander verhaal dan wanneer het onder de tafel is. Ja, maar dat ja, is natuurlijk. moeilijk aan te tonen. Ja, nee, nee, maar, ja, ja. En daarvoor is er ook aangifte gedaan. Wegens ja. ja. fraude, of niet ja. fraude, maar in ieder geval... Uh, ja, ja, ten onrecht. Ja, maar het is aan de vervolging om de kees te bewijzen, niet omgekeerd. Ja. Ook in dit geval, geloof ik. Ja. Oké, okay. ja. nou, ze hebben er de hele dag over. Acht, acht weken toch? weten we het. Over ja. acht weken is er uitspraak? Ja, ja moeilijk in het wel. geval heeft u... hij nog acht ja. weken de tijd om deze zaak af te maken. Ja, dat ja. was ook de reden. Nee, maar dat zal niet lukken <laughs> ja. ja. ja. acht ja. weken, denk ik hoor. Oh, wie nee, weet. men wil zijn, best doen. Ze ja. wil zijn best doen. Als we nu net de hele uitleg van meneer Willems worden... hoe dat zit, met dat wel of niet met die verklaringen... en hoe dat wel of niet voldoende zou zijn... en ah. dat net die nieuwe uitspraak er is. Ah, fijn, we, we zullen het allemaal afwachten. Heel erg bedankt tot zover, Marjan Huske, Huub Willems hier, en Esther Vroeg. Zo snel en ja. uh, Tim Overdiek zit hier. Ik ga het namelijk zo meteen het Radio 1-journaal presenteren. Als jullie ja, heel het even als ik, mee, als, ik als, ik de als het even krijg, de gelegenheid kijken. Gelegen Tim, vertel het maar. Wat ga, gaan we gaan even lekker verder. Vind ik ook we hebben het gewoon door. Wat ga je doen? Ook wij borduren verder over de gedachte in de Tweede Kamer. om het bezoek aan uh, prostituees strafbaar te stellen. We gaan naar Zweden om te kijken waar dat zo is. Uh, we gaan naar een Hoerenbuurt in Alkmaar. We spreken met Renate van der Zee over de achtergrond van het plan. terugdringen van mensenhandel. En we gaan naar Den Haag om eens even te kijken hoe politiek haalbaar het allemaal is. Uh, en ik ben heel erg benieuwd en ik hoop de luisteraar met ons hoe anderhalf miljoen liter vloeibare mest ruikt op de radio. In een Brabants dorpje, en ik geloof me, ik, ik kom er vandaan naar Brabant, ik weet hoe het er kan stinken, is een silo-mest ontploft. En omwonenden hebben het over een stront tsunami. Ook dat in het Radio 1-journaal. Na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan doet een beroep op andere gemeenten om hun koninginnedagfeesten zoveel mogelijk op 30 april te laten plaatsvinden. Steeds meer oranjeverenigingen overwegen hun activiteiten te verplaatsen naar zaterdag 27 april. Van der Laan vraagt de verenigingen en gemeenten om juist zoveel mogelijk te organiseren. want Anders komen er te veel mensen naar Amsterdam, zegt de burgemeester. Fractievoorzitter Henk Krol van 50 Plus doet zijn aandelen in de Gaykrant weg. Volgens de Gaykrant wil Krol elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. nu hij Tweede Kamerlid is. Onlangs ontstond ophef over zijn nevenfuncties. Krol is oprichter, eigenaar en oud-hoofdredacteur van de Gaykrant. en hij was de enige aandeelhouder. Bij een platinamijn in Zuid-Afrika hebben bewakers het vuur geopend op protesterende mijnwerkers. Volgens een tv-station is zeker één arbeider om het leven gekomen. Vier raakten gewond toen rivaliserende vakbondsleden met elkaar op de vuist gingen.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 Twee problemen: de A4, de A1 moet ik zeggen, vanaf Amersfoort naar Apeldoorn. er staat 4 kilometer bij de afrit Hoenderloo. Dat heeft te maken met een ongeluk. En een probleem in de regio Haagland op de N44. Er is een ongeluk gebeurd. De N44 is dicht tussen Den Haag en Wassenaar in beide richtingen. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Zuid Het verkeer kan voorlopig beter voor de A4 kiezen. Cheap tickets boek je razendsnel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 En in Rotterdam blijven ze maar bouwen terwijl de leegstand de pan uitrijst. De slag om Nederland vanavond om 5.30 uur op Nederland 2 bij de VPRO. Waanzinnige winstpakker bij Macro. E-Det Soft toiletpapier 1 plus 1 gratis. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Prostitutiebezoek van A tot Z. De A van Alkmaar, waar we op zoek gaan naar de hoerenloper. En de Z van Zweden, waar de hoerenloper strafbaar is. Aanleiding is de gedachte van PvdA-Kamerlid Mirte Hilkens om de klant te vervolgen. Per slot van rekening: prostitutie is legaal. Maar of daarmee mensenhandel verdwijnt, is punt van discussie. Vandaag haar idee. Ander lopend nieuws vanmiddag: in Argentinië spreekt piloot Julio Potsch in de rechtbank. En in Enschede, het gesprek van de dag: wat is de hout? van FC Twente-trainer Steve McLaren. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 Genaal. We zijn er tot half zeven vanavond. We beginnen in de rosse buurt van Alkmaar... om eens te gaan kijken hoe dat zit met dat uh, idee bij de PvdA... om te onderzoeken of in Nederland, net zoals in Zweden... bezoekers van prostituees strafbaar kunnen worden gesteld. In Alkmaar, Matthijs van der Miel. Uh, hoe valt dit nieuws, dit mogelijke nieuws... bij de mannen die het betreft, Matthijs? Ja, Tim, ik heb wel eens een makkelijkere opdracht gekregen dan om de, deze mannen voor de microfoon te krijgen. Daar kun je misschien wel iets bij voorstellen. De mannen die hier op de Achterdam langs de ramen struinen, naar binnen kijken. Sommigen komen naar buiten. Nou, die willen al helemaal niet. De Achterdam, eh, regionaal prostitutiecentrum is het hè, voor Noord-Holland. enorme Rosse Buurt was het tot voor kort. 120 ramen. Maar eh, na een jarenlange strijd tussen de exploitanten en eh, de burgemeester is dat gehalveerd zijn er nog steeds meer dan 60 ramen die in steegjes zitten... in de panden hier van dat uh, nauwe straatje. Ja, wat vinden ze ervan, de mannen? De meesten willen niks zeggen, lopen door. Maar uiteindelijk, uh, na lang wachten en veel aandringen... lukt het me toch om een uh, paar reacties uh, te krijgen... van de mannen hier op de Achterdam. Ik word niet opgenomen, toch? Alleen, alleen geluid, geen camera of zo. Ja. Moet niet... nou, nou, je vaak hier? Af en toe. Als het verboden zou worden en strafbaar... Oh, ik zou alsnog komen. Ik zou hier ja. niet meer zijn, maar zou je dan nog uh, die illegale prostitutie opzoeken? Natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ja kijk. Vlugertje, vlugertje kan altijd kan geen kwaad, toch? Film. Maar als het nou verboden wordt en u een boete kunt krijgen... en u moet het zoeken ergens in de illegaliteit als dit niet meer bestond? Ook al, ook al zouden ze een verbod geven, zou ik het alsnog eigenlijk doen. Kijk, we leven in Nederland. Alles is vrij in Nederland. Ja. De, de meeste opbrengst van Nederland is viet, hash en hoeren. Oh ja? <lacht> Inderdaad, zo vind ik het in ieder geval. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb ook contact met een paar hoeren ze willen uh, 5.000 euro per maand belasting moeten ze betalen, dus dat is een hoop geld. Wat wat Een Reden om het krijgt. niet te, te verbieden. Ja, inderdaad, een <gacht> goede reden om het niet te verbieden, ja. <tie> ik gaat niet zo. Ik ga niet. door het Wat wil vragen, meneer van NOS? Ja, dat zie ik. We staat bij ja, NOS. Ja. Wat moet u daarmee? Nou, u vragen naar een discussie die op dit moment weer wordt opleid of het verboden zou moeten worden om een prostituee te bezoeken. Oh boy, ik heb hier een goede vriendin. En dat is goed. Een betaalde vriendin. Nee, over geld praat ik niet. Het kost wel geld. Ja, als je hier naar binnen gaat wel. Ja. Nou, Niks mis mee, zegt u, maar er is veel illegale prostitutie. En dat zou je kunnen tegengaan door het te verbieden om er net toe te gaan? Dat weet ik niet. Wat zegt u? Grote onzin. Wat is grote onzin? Over, over dat er hier vrouwen zijn die hier komen. Ja. Dat ze hier gedwongen zitten? Nee, dat zitten ze niet. Okay. Weet je waar we nog meer gedwongen zitten? Als je gaat daten en, en, en daar zitten er een hele hoop. Juist als het niet hier gebeurt? Ja. Weet je nou. wie in een rottrap moet gegeven ja. worden? Dat is die vrouw van de club PvdA. Die wil naar Zweden toe gaan. Ja. Ik heb het toevallig gelezen. Ja. En waarom zou ze een rottrap moeten krijgen? Nou, als er iets echt wat is, dan moet je pakken. Maar niet die onzin verkopen. Rot je ook maar op. Nou, ik moet ook op rotten. Ook goedemiddag. Goedemiddag, Matthijs. Goed werk. Dat is in ieder geval uh, gebeurd. Uh, de klanten gesproken. Later in de middag komen we bij je terug. Daar in Alkmaar. De verdediging van de Argentijns-Nederlandse autopiloot Julio Potsch is zojuist begonnen in de rechtbank in de Buenos Aires. Hij wordt ervan verdacht in de jaren zeventig te hebben meegewerkt aan de zogeheten vuile oorlog. Potsch zou een van de piloten zijn van de vliegtuigen waaruit tegenstanders van het regime in zee werden gegooid. Bij de rechtbank, in de rechtbank, nu even uit de rechtbank, Kees Edelbaas, Kees, hij is zojuist begonnen. Hoe, hoe is zijn verhaal? Nou, ten eerste begon hij met zijn boosheid en de frustratie uit te spreken... over het feit dat hij hier moet zitten, zoals hij het zelf uitdrukte. Ik zit hier alleen, zei Julio Poch, omdat mijn woorden verkeerd zijn uitgelegd. En hij begon ook met te zweren dat hij volstrekt onschuldig was... tegenover zijn kinderen en iedereen die hem dierbaar was. Hij zei, uh, ja, het is een, een, een schande dat ik hier zit, uh, omdat het alleen gaat over een conversatie op Bali die verkeerd is uitgelegd. En hij zei ook van, ik heb nooit mensenrechten geschonden en nu worden eigenlijk mijn mensenrechten geschonden. Um, en hij dankte ook nog even in zijn uh, beginwoorden een speciale gast, namelijk de Nederlandse ambassadeur die op de tribune zit. Ja, vol volgens zijn vrouw uh, begrijpen we dat het erg slecht met hem gaat. Hè? Vooral in geestelijke opzicht. Maar het verhaal wat jij schetst is een redelijk strijdbare um, uh, porch. Nou, hij, hij is wel heel uh, gespannen, want het is natuurlijk het grote moment. Maar hij ziet er inderdaad heel, uh, heel strijdbaar uh, uit. Uh, keurig in bak. Hij heeft net zijn uh, powerpoint-presentatie uh, opgestart. Dus uh, hij zit echt klaar voor, uh, na, na volgens zijn advocaat. Een half uur verdediging die gaat doen. Gaat door terug naar de rechtbank, naar binnen. Kees en dan spreken we zodra zijn verhaal achter de rug is. En dan spreken we je opnieuw. Dankjewel. lang niet uitgedanst. Bruce Springsteen. Dit nummer dateert er weer van 1984. Dancing in the dark. Straks laten we het hart van Jan Joling horen. Dat gaat sneller kloppen bij schade door fraude. De forensisch accountant wil daar alles van weten. En dat willen wij ook. We horen hem zo. Bij de ANW vanmiddag, Kees Quarks. Tim, goedemiddag. Wat minder druk. Uiteraard onder invloed van de voorjaarsvakanties in de regio's Noord en Midden. Er staat een kleine 30-kilometer file. Er zijn eigenlijk twee dingen die echt opvallen. De A1, Amersfoort-Apeldoorn, tussen het Kootwijk en Hoendelo, 4 kilometer. Dat is een ongeluk. En het tweede probleem dat speelt in de regio Den Haag. De N44 is in beide richtingen dicht bij Wassenaar. Er is een ernstig ongeluk gebeurd en het verkeer zal moeten gaan ombreiden. Dat kan in beide richtingen via de A4. Er staat file naar Den Haag op de N44 voor de aanstuiting met de N14 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. SNS Reaal is genationaliseerd, maar de zorgen worden niet minder. Het Openbaar Ministerie en de FIOD doen onderzoek naar mogelijke fraude... witwassen en omkoping door managers bij de bank. En er zijn ook al een paar arrestaties verricht. Jan Joling, goedemiddag. Goedemiddag. U bent forensisch accountant, doet al jaren onderzoek naar fraude. En wat mij eigenlijk vooral opvalt de afgelopen tijd als er fraude is... dan zie je dat vooral bij vastgoed en in de horeca. Ja, dat is op zich niet zo onlogisch. Want vastgoed is natuurlijk een sector waar heel veel geld wordt verdiend waar uh, sprake is van allerlei constructies, waar uh, provisies te verdienen zijn... Uh, waar de financiële belangen groot zijn. Dus als het uh, dan gaat om uh, grote zaken... dan is het rendement van een fraudezaak ook vaak heel erg groot. Waarmee u zegt, als er geld te verdienen valt... dan vergroot je daarmee automatisch het risico op fraude? Uh, op zich zou je het zo wel kunnen zeggen. Ja, er zijn een aantal sectoren die echt uh, vatbaar zijn voor fraude. De vastgoedsector is er eentje van. Horeca noemt u zelf. Uh, dat is ook een andere sector waar, het, uh, waar dat speelt. En op zich is bijvoorbeeld in de sector oud papier... natuurlijk een stuk minder te frauderen... en een stuk minder te verdienen dan aan een groot vastgoedproject. Ja, waarom is dat dan juist in de vastgoedproject het geval? Ja, omdat, uh... Behalve het feit dat er heel veel geld valt te verdienen. Ja, omdat het een, een, een wereld is. Het is een snelle wereld. Het is een, het is, het is een wereld waar uh, waardemutaties aan de orde van de dag zijn. die soms moeilijk te volgen zijn. Dus voor de fraudeur is dat een prima uh, werkterrein. Om, uh, om, om geld te verdienen. Kijk, een vastgoed uh, transactie. die, die laat zich tot op zekere hoogte. becijferen, taxeren, waarderen. door een, door een maker of een taxateur. Maar er gebeuren natuurlijk ook een hele hoop uh, transacties. achter elkaar, zogenaamde ABC-transacties. waarbij het niet meer goed te volgen is. wat nou precies is. Uh, dat is een transactie waarbij partij A aan partij B. B verkoopt en partij B weer aan partij C. En tussen die transacties zit dan een enorme winst. En normaal verkoop je natuurlijk aan een wederpartij. En die wederpartij gaat dan je pand of je onroerend goed gebruiken. Bij een ABC-transactie uh, is het een doorschakeling van, van een transactie... waarbij dus de verschillende schakels geld verdienen aan het, aan het geheel. En dat kan dan leiden tot enorme waardesprongen... op één en dezelfde dag of in een hele korte periode. Ja. Als we even kijken, en we weten natuurlijk de feiten niet precies bij SNS real wat er aan de hand is, maar we weten wel dat in 2009 daar mensen zijn ingehuurd om orde op zaken te stellen, hè, in, met name die vastgoedportefeuille, um, en juist die mensen die worden verdacht van frauduleus handelen. Um, dat inhuren van mensen, is dat nou handig, verstandig, als je in het licht van het verhaal zoals u dat schetst? Uh, nou kijk, op zich als je de kennis en, en de ervaring uh, ontbeert... dan zul je gewoon die deskundigheid in moeten huren als bank of als, als, als, als bedrijf. Dus op zich is daar niks mis mee. Maar uh, ja, het is natuurlijk uh, zo dat, dat je dan vervolgens dat proces wel goed moet bewaken. De integriteit van de mensen die je in, inschakelt goed moet beoordelen. En ook de transacties moet volgen. Hè. Dus je moet het, het spoor van de verschillende transacties goed in kaart uh, gebracht zien worden. En, en, en kunnen laten controleren zodat je weet wat er gebeurt. Dus het inhuren van mensen alleen... Daar is niks fout mee, maar als je ze vervolgens in gang laat gaan... zonder dat daar voldoende controle en toezicht op is... dan ontstaat er een kans voor fraude. Hoe hebt u dat gedaan? Hoe doet u dat? U hebt onder meer gewerkt bij de centrale recherche, informatiedienst. Als u, als u dan zo'n casus bekijkt, waar, waar ga je op letten... bij, bij, bij het bovenhalen van mogelijke fraude? Nou, je zou, als, we het, als we het hebben over vastgoed, dan zou je met name kijken naar de, de ongebruikelijke transacties die hebben plaatsgevonden. En wat is iets wat ongebruikelijk is? Dat is dat er een sterke waardemutatie is geweest, dat er een hoge provisie is verdiend. Dat er een ex exotische bestemming in het geding is, bijvoorbeeld een constructie via de Kaimaneilanden. Dan is dat vaak een indicatie dat er iets bijzonders aan de hand is... en dat het geen gewone reguliere aan- en verkoop is van een, van een, van een object... Uh, door die verschillende schakels ertussen te zetten, dus de Cayman-eilanden of andere uh, uh, landen of, of schakels, maak je het voor de controlerende instanties een stuk moeilijker om het spoor terug te volgen. Ja, wat? Dus je dus wat? moet je voorstellen. Te, Waarom is dat moeilijk? Nou, des te meer schakels ertussen zitten, des te meer landen, des te meer jurisdicties heb je mee te maken en des te lastiger is om, dat, om dat, die audit trail om die te kunnen, echt te kunnen invullen. Dus je maakt het gewoon heel lastig voor de toezichthouder en voor de controleur om precies vast te stellen wat er nu gebeurd is. Ja, is dat, is, op een gegeven moment, er zijn toch internationale verdragen, afspraken die erop duiden... van oké, okay, daar moet je toch helemaal kunnen aangeven uh, waar het vandaan komt? Of, of zijn ze gewoon zo slim? Nee, nee ik, denk, ik denk beide. Er zijn wel verdragen, maar die werken niet altijd. En de fraudeur die zoekt natuurlijk de bestemming op die hem het beste past. En dat zijn natuurlijk die bestemmingen, zoals ik net zei... de Cayman-eilanden, de, de, de, de, de Caribische gebieden zijn natuurlijk ook een goed voorbeeld van is de controle op dit soort transacties toch iets anders georganiseerd... dan in de Europese Unie. En dan heb je het als fraudeur natuurlijk een stuk makkelijker... Met een, althans met een veel lagere nee. pakkans. Dus ik zeg ook altijd, fraude is, is, is kans maar persoon. Dus je moet een kans hebben om, om, om, om te frauderen. Er moet een gat zijn in de wet. Er moet een mogelijkheid zijn om te kunnen frauderen. Je moet als persoon daar geschikt voor zijn. Je moet dat willen. Je moet toch een stukje integriteit ontberen. En dat product van die kans en die persoon... dat geeft dan aan wat, dat er fraude kan ontstaan. Maar je ziet best wel bank dat er toch meer persoon... Mogelijk bij betrokken zijn. Je kunt dit niet even in je eentje of met z'n tweeën bekonkelen. Nee, maar eh, als je natuurlijk broeders in het kwaad zoekt. Dan, je, je organiseert het. Dat heet dan samenspanning met een. Met een, met een, met een, met een streng woord. Dan eh, maak je het wel heel erg moeilijk om het, om het te, te detecteren. En dus, de meer parties in crime je hebt. en des te meer je het versluiert door verschillende transacties, verschillende schakels. Dus te lastiger maak je het om het op te sporen. Dus eh een one-man-show voor, voor fraude, dat is bijna onmogelijk. Je hebt altijd meerdere mensen nodig... en meerdere instanties nodig om het te verwezenlijken. Zou toch even terugkeren aan SNS Reaal? Is het eigenlijk niet bizar dat er eh, puin geruimd wordt... bij een financieel heel gevoelige divisie van de bank... en dat er juist daar dan van alles misgaat? Er wordt gerommeld, er wordt een puinhoop van de puinhoop gemaakt? Ja, natuurlijk wel met de kennis van nu. Hè. Dus je moet je voorstellen dat natuurlijk een aantal jaren geleden... de vastgoedsector uh, helemaal bloeide. En, en, en niemand ooit over vastgoedfraude sprak. Omdat er goede transacties werden gedaan met mooie winsten en mooie provisies. En iedereen was blij en gelukkig. Financiering werd afgelost. En uh, panden werden, hadden een goed rendement qua verhuur. Dat is natuurlijk de laatste jaren door de crisis behoorlijk gekanteld. En dat maakt dat we nu ook op een andere manier er tegenaan kijken. En dat maakt ook dat nu... Die slechte objecten... Gewoon ja, maar dat is, is toch geen reden om te zeggen... we kunnen daarmee fraude uh, uh, nu pas ontdekken? Nee, maar... ja en nee. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat... de Er de, dat is de, toch een de, verschil tussen het bankieren van toen... het grote geld, de grote banken die alles konden doen... en het feitelijk frauderen... wat er dan ook is, uh, mogelijk is gebeurd bij, uh, bij SNS? Ja, maar dat, dat, ik denk dat het toch iets anders ligt. Kijk, kijk op zich, de transacties die zijn gedaan, die, die, die liggen vast. De interpretatie van die transacties die zal anno nu een andere zijn dan een aantal jaren geleden. Ook omdat de, de, de constellatie daaromheen een ander is geworden. Zoals ik al zei, de economische crisis zorgt ervoor dat we natuurlijk heel anders tegen een provisie van een miljoen aankijken dan een aantal jaren geleden. Ja, maar fraude is toch fraude? Ja, maar op zich, de definitie fraude is natuurlijk een heel breed begrip. Het is een containerbegrip eigenlijk. Je hebt eigenlijk daarvoor een aantal strafbare feiten voor nodig om dat in te vullen. Nou, maar, maar, maar, maar misschien heel naïef, maar je weet toch wat mag volgens de wet en wat niet? Toch niet ja, met de kennis die, van nu, nu wordt er anders gebankierd, nu anders belegd. Dat geldt nu toch niet zoals dat toen ook niet zou mogen gelden? Ja, ja nee. Kijk, op zich, de fraude als zodanig is, uh, is, is pas... Uh, uh, stra strak in te vullen aan de hand van strafbare feiten. Dan heb je een delict als valsheid in geschrift of oplichting heb je daarvoor nodig. Dan vul je dat concreet in. Maar daaromheen speelt een heel schemengebied van fraudeleuze, minder integere uh, handelingen en transacties. Ja, we hebben het, over, we hebben het in dit geval bij SNS-real over mogelijke belangenverstrengeling. Kickbacks, fraudeleuze urendeclaraties. Ja. Dat is toch even fraudeleus vandaag als het tien jaar geleden was? Dat, dat, dat klopt, maar de vraag is ook of dat het tien jaar geleden zich ook al voordeed. Dat is, dat is ook eventjes de vraag. Ik heb zelf de indruk bij, de, bij dit soort transacties... dat het nu de functie wat manifeste wordt... omdat onroerend goed projecten die zijn waren weggezet in de koekers waren gezet en die op betere tijden wachten... die betere tijd niet hebben leren kennen... en dus nu als een echt slecht object in de boeken zijn terechtgekomen. Tot een aantal jaren geleden dacht men af van... nou, het komt wel goed als de economie aantrekt... dan is het rendement op een gegeven moment ook beter van zo'n project... en dan is het de slechte bestemming niet zo erg. Het heeft al enige ironie als je bedenkt dat als het met SNS reaal goed was gegaan... en er niet genationaliseerd zou hoeven worden... dat we van al dat mogelijke gesjoemel en gefraudeur nooit iets gehoord zouden hebben. Ja, dat geeft een vervelend gevoel. Ja. Dat is, dan, dan had de economie uh, had het afgedekt. Of de, de, de, de bloeiende groei die had ervoor gezorgd dat het toch uh, ja, onder, onder, het, uh, onder tafel was gebleven. Dat, dat is inderdaad een hele op zich een vervelende constatering. Ja, nou goed, het onderzoek is hier wel gaande. We gaan even kijken wat er daar, wat daar uit gaat komen. Um, ja, Joning, ik dank u hartelijk. Oké, okay, graag gedaan. Forensisch accountant. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik was gisteren aan het wandelen, vanmorgen ook weer. En ik durfde met dat dappere zonnetje zo waar... weer een klein beetje aan de lente te denken. Ondanks, ondanks de kou, want koud is en was het wel. Kun je dat voorgevoel met feiten bevestigen? Um, nou, eigenlijk niet echt. Uh, ja. Je hebt een beetje mazzel oh. gehad ook. Want in het noorden en oosten bijvoorbeeld was het vandaag echt bewolkt. En in Drenthe kwam de temperatuur niet verder dan... 2,7 graden. Dus ja, dat is echt heel wat anders. In omgeving Amsterdam en ook wat zuidelijker kwamen we bijna 7 graden op de thermometer. En daar is geen zon. Ja, en dan voelt het natuurlijk meteen uh, lekker aan. Maar het gaat sowieso overal uh, veranderen. Want ook het uh, zuiden en het uh, westen van het land... gaat wat meer bewolkt uh, raken. Het krijgt te maken met een uh, storing die naderbij komt. En die misschien in het oosten en noordoosten... nog wel wat natte sneeuw op gaat leveren. En de rest van het land uh, alleen maar regen. Geen grote hoeveelheden, maar... Het weerbeeld morgen ziet er helemaal anders uit in okay. elk geval. Oké, okay. en hoe gaat dat later in de week? Kans op hogere temperaturen? Nee, geen kans op hogere temperaturen, wel kans op meer zon. Want wij komen daarna weer onder invloed van een hoger drukgebied... dat met de kern boven Scandinavië ligt en zich onze kant op uitbreidt. Maar tegelijkertijd draait de wind uh, richting het noorden, komt dan de komende week... Uit het noordoosten vooral. Ja, en dan komt de koude lucht echt onze kant op zetten. En dat betekent overdag temperaturen van een graad of één later in de week. En s'nachts toch een paar graden vorst. Lente, maar wel droog. De lente voorlopig niet. Nee, nee, winter nog steeds gewoon. Willemijn Hubert, dank je wel. Een wat gespannen situatie op het vliegveld van Madrid. Het personeel van luchtvaartmaatschappij Iberia staakt deze hele week. Honderden vluchten vallen uit door de staking. Vooral reizigers erg ongemakkelijk. Maar de medewerkers zijn strijdvaardig, ziet correspondent Jessica van Spengen. Ze komen helemaal vanuit een dorpje, twaalf kilometer verderop. Ze zijn vanochtend om acht uur vertrokken. We komen nu de taxibaan op van het vliegveld. Verkeer is stilgelegd. Maar het kan ook niet anders met duizenden mensen. Spandoeken, vlaggetjes en heel veel fluitjes om herrie te maken. Grote vlaggen met doodskoppen erop. En op de achtergrond de Britse vlag. Verwijs naar. British Airways, dat toch wel de schuld krijgt van wat er nu met Iberia gebeurt. Wat is dat? Dit een avion. Hij heeft een enorm kartonnen vliegtuig op zijn nek, maar zin cabeza. Hij heeft de de radar. <laughs> maar de punt is eraf. Wat is Iberia? Dit is de top van Iberia, zegt hij. Unas 7000 personas. Er staan hier zo'n 7000 mensen, zegt deze meneer. Als je dat bedenkt, dan gaat dus meer dan de helft van deze mensen hun baan verliezen. A la mitad van los que estamos aquí hoy. Yo soy técnico de mantenimiento, soy mecánico de aviones grandes, de 340. Deze meneer werkt al 30 jaar als onderhoudsmonteur bij Iberia. Y no quiero perder mi puesto de trabajo. Hij zegt, ik wil mijn baan niet kwijt. Porque tú tienes una familie. ahí. Es que cada, cada obrero que echen es un trauma para una familia. Entonces. Hij moet even slikken, want hij zegt... iedereen die hier staat heeft een familie. Iedereen wil dus zijn baan behouden. Hij krijgt helemaal tranen in zijn ogen, deze meneer. Deze mensen staan hier letterlijk te strijden voor hun baan. En je moet je ook wel bedenken dat als je in Spanje op dit moment werkloos raakt... de kans op een nieuwe baan erg klein is. Met een werkloosheid van 26 procent. Ondertussen in vertrek half vier. Er zijn toch heel wat demonstranten naar binnen gekomen. Een Engelsman staat hier met twee hele kleine koffertjes. U hoeft niet in de rij te staan. No. Perfect, perfect. We doen dit every week. We get in quick. Maar kunt u reizen? We staan met de vingers gekruist. Ja, we hopen ervan wel. En ondertussen staan er allemaal demonstranten om ze heen. In het UK we don't strike. In Engeland staken we niet. Ze heeft niet. she has gone. Oh, nou, en nu loopt de dus weg, dus het inchecken dat lukt niet meer. The police anything. They're helping themselves, they're helping the public. Hier staat op een vlag, British go home. Deze meneer zegt, hier helpen ze niemand mee. Zichzelf niet, de passagiers niet. Dit is dus de reden waarom Iberia in de problemen zit. Twee Nederlandse dames. Een koffer op de rug met een instrument. We gaan uh, op tour. We moeten naar Oviedo. Kunnen jullie met Iberia reizen? Uh, nou, we hopen van wel. We proberen nu in te checken en we hopen dat dus dat gaat lukken. Ja. Wat wisten jullie dit? Uh, Jij ja, krijgt vanmorgen op het nieuws. Op, uh, op Schiphol stond eigenlijk. Ja, ja maar dat reizigers de, de, de dupe hier van worden. Wat dus. gebeurt er nou? Dat is dissolvien, ja. ja. Die zijn zijn de politie wil een einde maken aan de demonstratie. Er gaan nu allemaal mensen op de grond zitten om te laten zien dat het allemaal zonder geweld verloopt. Maar de politie sleept ze nu weg. Ondertussen roepen de demonstranten om la dimission, het ontslag. Ik neem aan, niet voor zichzelf, maar voor de directie van de International Airlines Group. Op het vliegveld van Madrid, niet alleen een gespannen... maar ook een vooral luidruchtige situatie daar. Na vijf uur keren we terug naar Alkmaar... waar verslaggever Matthijs van der Wiel over vraag en aanbod... in de prostitutie aan het praten is. Hij sprak met klanten en straks gaat hij contact leggen met prostituees... om te bepraten of het een goed, slecht idee is, een haalbaar idee is... om hoerenlopers, bezoekers van prostituees, strafbaar te stellen... zoals het plan is bij de Partij van de Arbeid. Daar praten we ook over met Renate van der Zee schrijfster van het boek Bitter Avontuur over slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Na vijf uur tot zo.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 De Citroën C3, met nieuwe PureTech-motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Oh wel Een liter voor 23 kilometer. Oh, C'est fou. Dus uh, damit gaan ze van Holland naar Tirol, met één tankvulling. Tol. Van Nederland naar Tirol op één tank. Met de Citroën C3 met PureTech-motor. Zonder wegenbelasting en dankzij een aantrekkelijke inrailpremie... nu vanaf 12.990 euro. Inclusief airco- en radio-cd-speler. Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroen.nl. Citroën, Citroën creatief technologie. Dit is Radio 1.